Ondernemend kruidbeken. Goedenavond Hallo, ik ben Daniel Bres. Ik ben 52 jaar, bijna 53 En zaakvoerder van Brouwerij Prexus De dochter van de baas hiernaast Heeft ogen als de volle zee En ik wil op die golven mee omdat haar glimlach mij verbaast De ballen op het groen boeljart Slaan tikkend, is die novo rood En ik sta zwijgend naar haar hart En zie haar langzaam roze bloot Bier is bitter, bier is best Bier is beter dan de rest hier is beter dan de rest. De vaste jongens krassen op. En voetbal voert de bovenboom. Het is of ik hier jaren woon. De overtap, de laatste mop. En de tv zonder geluid. Laat zwijgend moorden, doodslag zien Het lijkt wel ver achter die ruit Maar morgen komt het hier misschien hier is bitter, bier is best Hier is beter dan de rest Bier is bitter, bier is best Bier is beter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 Hier is is best, is beter dan de rest, is Bier is beter. Bier is best, is beter dan de rest. is bier is beter. zeer goede avond, welkom bij alweer een nieuw uurtje Kruibeek onderneemt. Ondernemend Kruibeke noemt dit programma. Vandaag hebben we Daniel Breijs bij ons van Brixius. Voor de mensen die uh, niet weten waarover het zou gaan, alhoewel ik, ik begin daaraan te twijfelen dat uh, ze dat niet zouden weten, Daniel. Ik mag Daniel zeggen, uh, hoop ik. Hè? Ja, ja. Dat zou wel zijn. Uh, Daniel, uh, eerste vraag. Brixius, waar staat dat voor? Ah, wel, als je teruggaat naar 1400 en zoveel, komt kom je ergens een heilige Brixius tegen. <tie> en als je die zijn volledige historie gaat lezen, dat je niet uit de doeken ga doen, dan komt je erbij uit dat je dus, uh, mensen die hier nu Bries, Bressink, al die namen stammen af van die heilige uh, Brixius uiteindelijk. Mijn vader had er toen een abonnementje op van iemand die de stamboom had ontwikkeld. En die al fascineerde mij daarmee Brixius. En Brixius, dat is bieren. Brixius is, uh, is inderdaad het, uh, het biermerk dat ik, uh, ik brouw. Uh, voor alle duidelijkheid, sommige mensen denken Brixius is bier. Hè. Dat is inderdaad wel bier, maar het zijn meerdere bieren mm -hmm. dan één bepaald bier. Ja. Ik, ik moet niet op café gaan en zeggen voor mij een Brixius, want dan kan het zijn dat ik er een paar krijg. Wel ja, dat zou, dat zou zelfs heel goed zijn. Hè? Ook, voor wij, ook voor mij sowieso. Maar uh, nee, er is geen enkel café en kruiwikken dat je uh, een Brixius schenkt. Alhoewel, ik denk dat het loze visser dat je uh, alleen een Jules schenkt. Dus als je door een Brixius vraagt, dan ga je een trippel krijgen. Oké. Okay. We gaan uh, wat verder gaan over het uh, Brixius-gebeuren. Ik heb de website natuurlijk ook een beetje bekeken. En uh, alles... corrigeer mij als ik verkeerd ben. Als ik het goed voor heb, is het begonnen in 1995. Ja. Klopt. Dat klopt. Is dat zowat de periode waarin uh, de bieren uit de grond schoten hier in België? Of is dat daar nog voor? Daar is er eigenlijk nog wel een heel pak voor. Eigenlijk. Vertel, vertel. Ja, ja. Hoe, hoe is het begonnen? Hoe is het begonnen? Uh, een mat van mij. Uh, Johan Witters, uh, moest hij luisteren hè, bij deze, Deze vader Hugo Witters. Dat was dus zo iemand die op zijn zolder van alles wat in knutselde, waaronder ook biertjes. En uh, op een gegeven moment gingen wij als jonge gasten zeggen van oh, we willen ook eens een biertje maken. Uh, en dan hadden wij ergens in een winkel in Sint-Niklaas wat uh, maaltextract kopen. <tieft> dat hadden wij dan opgekocht, we hadden dat laten vergisten. Dat trok op niks, maar omdat het ons eigen bier was, vonden we dat wel lekker. Hè. Maar eigenlijk was ik wel gepassioneerd in één keer doorgaans dat proces. En uh, ontsluitend uh, hebben wij dan uh, een cursus gevolgd in het Pakhuis in Antwerpen, op het Zuid. Dat is ook een huis dat die er hebben. En iemand van de Roerstok, van een bierclub uit Geel, die gaf er eigenlijk een, een cursus. Dus ik heb er samen mee nog twee moeten, Jorg Nauwelaars en Gerry Brugman hebben wij er uh, een cursus gevolgd, uh, Hobby Bee-brouwen. En uh, ik heb toen op mijn werk uh, na de uren kon ik echt gebruik maken van de machinerie die er stond. En heb ik mijn keteltjes in elkaar gelast. Um, en naar naar huis gebracht, geïnstalleerd, op mijn zolder. Ik woonde toen in een, in een heel klein rijhuisje. <lacht> ik heb zelfs een zoldertrap moeten uitbreken om die ketels naar boven te krijgen. Dus <lacht> mijn vrouw was heel gelukkig, maar wat? het is allemaal goed gekomen. Um, en daar hebben wij dan eigenlijk ons eerste brouwsel uh, beginnen maken. Dat was met 50 liter Seves. Mm -hmm. um, eigenlijk was er uh, buiten een of andere bierclub gelijk... Dat ik zeg, uh, in Geel was er eigenlijk niks van, van artisanale brouwerijen of bieren. De, de meest artisanale brouwerij op dat moment was La kun je kunt Ja. rekenen. Ja. Dus um, in die tijd waren wij mee, mee dat bezig. En ik verkocht mijn bieren omdat dat allemaal uh, als hobby was. Mocht dat allemaal nog niet uh, in, in cafés en zo verkocht worden. Dus tijdens de lange Straatfeesten uh, in een tijd dan, uh, verkochten wij onze bieren. Hoor. En mensen kwamen soms om een duur echt specifiek voor die bieren... Dat is de langste, het vierste. Ja, dat was absoluut. Uh, is het uh, een traject geworden, als je dat dan tot nu bekijkt, uh, van enkel uh, positieve dingen? Of is het echt met vallen en opstaan dat je bent waar dat je nu bent? Nou, nee, het, was, het was echt wel positief, moet ik zeggen. Ja. Ik heb uh, ja, in, in 2000... Nee, in 1998 hebben we dan dat huis gekocht waar nu de brouwerij is. Uh, ik heb dan nog goh, denk één of twee jaar op die manier verder gebrouwen. Ik heb nog wel een ketel bijgekocht zodat we iets meer konden brouwen. Dat we zo'n 500 liter op jaarbasis hè. Um, maar uiteindelijk ja, uh, mijn vrouw, Sandra, een bloemenatelier in een tijd. Mm -hmm. uh, ik moest toch wel verbouwingswerken gaan doen, daar, die eigenlijk nog niet zo lang geleden afgelopen zijn. En uh, ja, er was gewoon geen tijd om te brouwen. Uh, dus ja, ik heb de deur op slot gedaan van het brouwenrijke dat ik toen had. Um, en er is dan bij gebleven tot 2014. Dus de hele tijd. En dan ja. op mijn werk kwam ik iemand tegen, uh, iemand die twaalf jaar jonger is dan ik. En die was toen hetzelfde als ik in de tijd in de jaren negentig. Met een zelfgemaakte ketel, bier om onder klap klap gerookt. En eigenlijk begon dat wel terug te, te broebel bij mij, zal ik maar zeggen, te gisten. Uh, en ik dacht van, nou, ik wil dat toch nog eens terug doen, hè. maar niet meer op de manier van toen, doen. Want er gerookt je niet ver mee als hobbybrouwer. Uh, ik zei dat wil ik wel ook uh, het bier willen kunnen verkopen in cafés en dergelijke. dus je is er toch wel wat meer mogelijkheden mee hebt. en in, 18, uh, nee, in 16 zijn we dan cursus beginnen volgen, uh, alles beginnen verbouwen, uh, vergunningen ook gevraagd, FAVV, accijnzen, nummer op BTW-nummer. dan is we eigenlijk in uh, najaar 18, zijn we effectief kunnen starten met uh, brouwerij Brixius en mijn maat in Zemst brouwerij. Uh, Ondernemend Kruibeken on on. It's nine to five ain't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 There's a party downtown near Field Street. Everybody at the barking tips. Everybody at the bar barking tips. Everybody at the barking tips. I've been boozy since I live. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Uh, woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One,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 is niet één biertje, zei je er net. Hoeveel zijn er? Ja, eigenlijk wat veel. <laughs> maar ja, in een tijd gezet, zeer, zeer ambitieus. En je wilt van, van alles en nog wat. Maar eigenlijk is het gekomen, ik had mijn eerste brouwsels, dat was de Maurice. Dat is een amberkleurig bier van, van zes graden. Genoemd achter ons een hond, een bordeaux dog die eigenlijk vlak voor de opening van de brouwerij was overleden. Dus een beetje eerbetoon aan hem. Um, dan had ik ook nog de Isidor, dat is een donker bier met gerookte maat en met koffie en van Roscoffie. Dat he, was een de van de sponsors. Dat was de kat Isidor? De kat was mijn. Nee, nee, Isidore is mijn vader. <laughs> <laughs> ja, ja, maar Isidor is mijn vader. Die, die leeft nog, he, bij okay, by the okay, way. Ja, ja. Okay. Dus um, dat had ik hem altijd beloofd van. Als ik ooit een bier maak, gewoon ook wel een bier noemen naar u. He. Dus dat is dan ook bij deze gelukt. En dan had ik nog een, uh, een quadruppel uh, van 10 graden. en uh, half. Die had ik ook. Dus met dat assortiment trok ik eigenlijk de banen op in ik Ging Ik naar de cafés, noem maar op. Maar ik kreeg altijd dezelfde vraag. Van, heb je geen blonde en een triple? Nee, dat heb ik niet. Als je, als je je bieren wilt verkopen, heb je een blonde en een triple nodig. Dus uiteindelijk heb ik dan nog een blonde en een triple ontwikkeld. Dat is dan onze BBB geworden. Brixius Blond Bier. Sommige mensen denken iets anders, maar het ja, sowieso, dat is is sowieso, is niet erg. En dan heb je nog onze Jules ook was onze eerste Bordeaux, het is altijd de ergens een non-die terugkomt. Um, en dat is een triple uh, van 8,5. Um, en die, is, die, is eigenlijk best wel, die, die verkoopt het best, zal ik zeggen. Want het is ook wel een mondig bier met vier mouwsoorten en zo. Dat is wel een, een heel goed recept. Dus ik ben wel content dat ik dat heb uiteindelijk. Maar ik eindig dan wel met vijf standaard bieren die ik in mijn assortiment heb. Um, en ja, eigenlijk, ik merkte na nou, nou x aantal jaar dat, ge, dat ik een beetje vast zat aan die vijf. Ja. Recepten. Ik had geen tijd om iets anders te proberen. Want die, vra die vraag die, die was er waarschijnlijk wel. Ja, ja. Of voor jezelf misschien. Voor mijn eigen, voor mijn ja. eigen meer, want ik, doe ook veel, ik deed ook veel bierfestivals. Dus je leert er andere smaken kennen. Bieren die op vaten gelegen hebben. Pilsen en dergelijke. Want mensen onderschatten het. Maar een pils, mog het maar is niet zo simpel. Ik heb het nu ook geprobeerd. Ik heb het weer geprobeerd. Uiteindelijk is het gelukt en niet gelukt. Maar Allee, we zullen zien. Uh, uiteindelijk heb ik wel wat moeten bijsturen, zodat ik eigenlijk uh, de Maurice, de uh, Isidore en de Bonk brouw iets minder. Uh, ik verdeel hem ook iets minder. En dat creëert wat meer ruimte om al eens een zijproject te doen. Zoals dat ik nu ongeveer twee, drie jaar bezig ben om uh, telkens elk jaar een bruin bier en een blond bier op een oud vat te leggen. De eerste keer was dat een vat dat ik ergens gekocht heb, een whiskyvat, weet ik, ik waar. Gewoon als test. En dan het tweede jaar was dat een whiskyvat van Belgian Al, de alste whiskystokerij in België, in Leuk. Mm -hmm. um, en nu heb ik eens geprobeerd op een rumvat. Dus uh, het bier dat nu met tijd jaar op de, op de markt zal komen, is een uh, rum barrel aged bier van 11 graden alcohol. Mm -hmm. Ja, dus, uh, vorige keer was 7, ik zeg nu komen ze eens dan de andere richting uit. Dus, uh, ja. En echt bedoeld als winterbiertje? Ja, echt bedoeld als winterbier. Ja, sowieso. Wanneer, ja. Vanaf wanneer mogen we hem proeven? Wel, hij is, uh, hij is nu nog. Hij heeft herhist. Dus hij is nu een beetje aan het lageren op de fles. Tot te zeggen, binnen 14 dagen, 3 weken is hij gereed. Ja, ja, fantastisch. Uh, ja, ik hou je eraan. Daar. Ja, dat klopt. <laughs> dat, gaan we, dat gaan we zeker doen. Ja. Uh, uh, als je kijkt naar. Uh, de, de bieren, het volume, wat is je capaciteit nu op jaarbasis? Heb je daar een idee van uh, hoeveel bier er ja. daar uh, verdwijnt? Ik, ik, zat, ik, ik zat eigenlijk aan een, aan een volume dat uh, iets te veel was om goed te zijn. Hè. Dus ik zat dan, uh, om het in liters uit te drukken, want de meeste brouwerijen spreken in hectoliters, maar ja, bij mij is dat, <laughs> klinkt dat belachelijk. Dat dus, uh, is 8000 liter ik, uh, per jaar. Dat vertegenwoordigde toch uh, ongeveer 30 à 32 brouwsels op jaarbasis. <tacht> als je rekent uh, dat één brouwsel kost mij in tijd, als je alles rekent. Dus uh, receptuur, het brouwen zelf, het, uh, het verpompen, het bottelen, uh, etiketteren, de administratie er rond. Laten we dus zeggen dat dat gemakkelijk 24 uur is per brouwsel, dat ik zo in stukken hè, ja. bezig ben. Dus 24 uur is een volledige dag. Maar dat dan 32 keren per jaar. Dus dat is enorm veel. Enorm. Okay. Dus ik woonde eigenlijk meer in de brouwerij dan in mijn liefde. Uh, gelukkig heb ik een heel vrouw, vrouw die dat allemaal uh, heel goed tolereren en zo. Dat was aan nu mij ook heel veel hulp heeft. Maar ik besefte zelf wel van dit kan niet blijven duren. Dit blijf ik niet trekken. Nee. Dat is te veel. Um, en daarom ben ik ook wel een beetje geminderd in sommige brouwsels. En kon ik het wel naar beneden halen. En ik ben eigenlijk van mijn bijberoep terug een beetje mijn hobby ontmoken. Uh, ja. Zo noem ik het. Ja. En nu strand ik, of kon ik proberen stranden dit jaar op iets van een, uh, een 20 Browsers. Ondernemend kruibeken. Loyaal en lokaal. je eigenlijk je biertjes bedoelt, is dat echt uh, de lokale markt hier of heb je toch in je achterhoofd van mmm, ik wil de wereld veroveren? Nee, door dus, dus het feit dat ik zeg dat ik van mijn bijberoep terug mijn hobby aan het maken zijn, hè, uh, wil ik er echt wel mee zeggen dat ik heel, heel lokaal blijf. Um, ik, als ik, als ik verder wil uh, expanderen zal ik maar zeggen, zal ik sowieso andere installaties moeten hebben. Hè. Mm -hmm. Of ik moet mijn bieren in een grote brouwerij laten brouwen, maar dan ga ik eigenlijk terugvallen op een, zijn een bierfirma. Hè. Ja. Uh, zo, heb, zo heb je er verschillende mensen die laten bier brouwen in een grote brouwerij, een grote badje, en die verkopen dat. Maar ja, mijn passie is niet bier verkopen, mijn passie is bier brouwen. Hè. Dus daar wil ik zeker en vast niet, niet aan toegeven. Dus ja, uh, daar dus zit ik ergens. Hè. Is, het, uh, is het ook eigen aan de Brixius bieren dat je, dat was ik toch wel ergens, uh, vooral lokale producten wil gebruiken? Ja, hè, zo, uh, lokaal is misschien uh, een groot woord. en Dan is die doorzet koffie van roskoffie hè. Mm -hmm. uh, Sowieso. Maar uh, hop, ja, er is geen enkele hier in de, uh, hopboer hè, hier in de buurt. Maar wat ik dan wel doe, is met een hop komt uitsluitend van een hopboer het Poopringen. Joris Cambie. Uh. Ik had daar ook een opmerking over toen ik uh, dat zag, want uh, het staat vrij groot op je website dat het uh, 100% Belgische hop is. Ja. Uh, toevallig heb ik ook al wat brouwerijen in mijn leven bezorgd. En er zijn eigenlijk heel weinig brouwerijen die enkel nog met uh, Belgische hop gaan werken. Ja, dat gaat over volumes, hè. Ja. <clears throat> sowieso, wel. Dus, um... Ja, als je die hele grote brouwerijen hebt, zoals uh, moordgat of zo, ja, die, ver, die, die verbruiken zoveel hop, dat kan eigenlijk uh, een hopboer uit Poperingen of, of misschien alle hopboeren uit uh, of omstreken, krijgen dat eigenlijk niet verwerkt. Hè. Dat gaat we moeten uitwijken naar Tsjechië en dergelijke. Dus er zijn vele grotere hopvelden, uh, veel meer hop te verkrijgen. Of uh, nu natuurlijk, uh, Amerika is echt wel een hopland in, in opmars, zal ik zeggen. Met heel veel verschillende hoppen, heel veel citra hoppen. Dus uh, dat is wel een land, uh, op, op hop dingen is dat zeker en vast uh, in ontwikkeling, ja. Dus we kunnen er zeker van zijn, de kwaliteit is 100% gewaarborgd. Sowieso, ja. Daniel, uh, heeft Brixius uh, nog verrassingen voor ons in petto? Zijn er dingen waarvan je denkt, uh, hiermee ga ik ze toch eens verrassen? Ja, ja, dat is eigenlijk nu, uh, nu op til. Ik heb een, uh, een Brixius bierbrand uh, uitgebracht nu. Mm -hmm. Allee, ik heb het thuis staan, ik heb de etiketten thuis staan. Die moeten nog wel op de fles. En eigenlijk uh, krijgen de mensen van uh, Liquid Heaven, die hebben een beurs hier in de brouwerij, in, de, in het gemeentehuis op 1 december. Dat is eigenlijk zoals een, uh, een bierfestival, maar dan voor sterke dranken. En uh, ik heb de gelegenheid om er uh, ook mijn bierbrand voor te stellen. Een bierbrand, dat is de ja, volgende vrouw waarschijnlijk. Ja, leg mij eens uit. Veel mensen gaan dat nog nooit niet gehoord hebben. <gacht> nee, dit is het eerste. <laughs> <Colombia> uh, <güls> uh, misschien even tussenkomen. Tussen uh, wat ik wel weet is bijvoorbeeld, uh, en toen zaten wij, ja, ik ben ook nog uh, zo, zo geweest, toen waren wij aan het aanschuiven van buiten Bornem tot aan een duvel uh, voor uh, hun speciale distillaat uh, dat zij toen hadden, een, een soort duvel uh, whisky. Uh, moet ik het ongeveer zo vergelijken? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Ja. De dus eigenlijk de, de basis van een bierbrand is, uh, is effectief bier. Hè. Mm -hmm. Dus uh, wat ik gedaan heb, ik heb op, ja, na vijf jaar had ik uh, heel wat overschotten van bier staan. Uh, zowel, uh, ik moet Telkens voor de accijns moet ik van elk brouwsel moet ik een aantal flesjes bijhouden. Dat loopt op, na zoveel tijd. Hè. Ja, okay. Sowieso, hè. Uh, maar je mag die ook wegdoen, na zoveel tijd. En hier en daar had ik toch nog een stuk een brouwsel zitten in een gistingsvat uh, waar ik niet goed wist waar ik mee moest doen. Dus alles bij elkaar genomen hè, had ik zoiets van een bijna 500 liter bier. En mijn collega, waar ik er juist al over sprak in Zemst, die had juist hetzelfde voor. Dus samen hadden wij bijna 1000 liter bier dat eigenlijk ja, voor de goot bestemd was. Uh, we hadden er al eens accijnzen op betaald en ja, dat is zonde, bier in de goot weten wel ja. dus ja, uh, absoluut. uiteindelijk ja, voilà, absoluut. Hey, allay, we kon het ook niet meer drinken, maar we moesten er wel iets mee doen <tie> en dan hebben we dat uh, laten distilleren dus uh, dat distillaat, dat wordt uh, onttrokken uit dat bier uh, we hebben dat ongeveer iets van een zes maand laten lageren op uh, inoxenvaten met uh, Franse houtsnippers um, en dan gebotteld en dan krijg je dus een bierbrand dat is dus eigenlijk een dus geen liqueur, uh, zit wel degelijk in de lijn van uh, whisky's, omdat dat hetzelfde proces is. Natuurlijk, een whisky die lagert twee, drie of meerdere jaren op, uh, op houten vaten. Dit heeft uh, zes maanden op snippers gelegen. Hè? Dus dat, dat verschil gaat we wel proeven. Maar het zou ook niet slim zijn om dat te gaan vergelijken met een whisky of met een cognac. Je moet het eigenlijk wel op zich bekijken. En, en hoe gaat het noemen? Uh, Brixius Bierbrand. Ik heb het niet te ver gaan zoeken, ja. um, ik kan er uh, fancy namen aan gaan geven, maar uiteindelijk gaan mensen dan nog niet weten wat dat is. En nu denk ik, van als ze echt niet weten Bierbrand, hey, je pakt een telefoon, je in uh, Wikipedia, je krijgt direct een uitleg wat dat Bierbrand is. En eigenlijk, ik heb het ook op het etiket gezet, zodat alle duidelijkheid ja. dat ja. mensen ja. kunnen weten. Ja ja, best, best, best. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar dat wil zeggen als, uh, dat er niet te veel flessen zijn. Nee, dus ik heb, uh, we hebben de, de buiten een beetje verdeeld ik, met mijn collega. We hebben uh, elk iets van een 160 flessen. Uh, en ja, hop is op, zal ik zeggen. Hè? Uh, ja. Snel zijn <laughs> ja. is de boodschap. Snel zijn is, is de boodschap. En als je het wilt proeven, uh, kom zeker eens naar uh, Liquid hebben. Uh, niet alleen dat van mij is lekker, maar er stonden zeer veel verschillende ja, soorten. Absoluut. Die je echt wel eens uh, mee kleine flessen van, van, van, whiskyflessen van bijvoorbeeld 120 of, of, of 200 euro stonden daar ook, die je dan toch eens is kunt proeven zonder dat je ze eigenlijk moet kopen. Het is echt wel een, een leutige belevenis. Mm -hmm. uh, plus ook, uh, dat, bijkomstig, wat dat nu de eerste keer is dat ze dat gaan doen, uh, ik ga er ook nog een, uh, een blond bier schenken dat op een oud whiskyvat gelegen heeft. Uh, maar de mensen van de organisatie gaan dat zelf schenken achter een toog. Dus er is ja, ook okay. nog een brieksjes bier okay. te verkrijgen. Realisatie, uh, Daniel, waar je zelf heel erg trots op bent, is dat het laatste, dat bierbrand? Of denk je, oh nee, mijn anisidoor, dat, uh, dat is mijn oogappeltje? Goh, ik ben... Ja, die... of, de, of de smak die je eens gemaakt hebt, of de pils die ik uh, eens een paar maanden geleden ja. heb gedronken, die was ook uh, best lekker. Ja. Ik vind eigenlijk elk bierrecept op zich vind ik wel speciaal en daar stond ik volledig achter en, en heb ik echt wel... Uh, lang jaren aangesleuteld om het uh, in orde te krijgen uh, en als je dan uiteindelijk het, het meeste deugd heb ik dan als ik uiteindelijk nu een, een flesje open doe en het is in orde hè. want je kunt van alles tegenkomen als je een flesje open doet zo heb ik in het begin uh, de ja, Maurice leg, leg uit, leg uit. Ik heb de Maurice, hè? dat was een van de eerste browsers dat ik mag. En, uh, mensen hadden me uitgenoegd op een openingsreceptie Maurice, en ik schenk Maurice in een glas uit en er komt gewoon geen centimeter schuim op. Maar echt niks. Hè? Ja. Dat stond er, hè? Ja, ja, dat is dat er. Dat is moeilijk uit te leggen, uh, dat is niet plezant. Hè? Als ik nu een Maurice uitschenk, heeft dat een schone schuimkraag en die blijft ook. Dus allez, ik heb er al gewerkt en dat lukt. Het. Ja. De Boom bijvoorbeeld. Heb ik nog telefoon gekregen van mensen die zeiden, uh, die flesjes stond er niet in mijn, in mijn gang en die zijn ontploft. <lacht> <lacht> dat is ook niet leuk dat je zo'n telefoon krijgt, <lacht> want wij weten dat die mensen veel kuiswerk hebben. Ja. Dus, en nu doe ik een flesje uh, boemkopen, uh, qua druppel, en die is perfect in controle. Die schuimt niet uit. Die, een, die schenkt gewoon in. Dus dat zijn eigenlijk, daar ben ik het meeste trots op dat je eigenlijk toch wel na overloop van, van jaren evolueert om toch wel een, een bier te kunnen brouwen dat op zijn minst technisch perfect in orde is. Of dat mensen het mogen, ja, dat zijn smaken, dat kan ik niet, uh, niet ontsleutelen. Nee, uiteraard niet. Uh, je zit ook uh, binnen het verenigingsleven, uh, Daniel. Ben je een graag geziene gast? Ik denk dat het omwille van je bieren is. Je introduceert graag je biertjes binnen dat verenigingsleven, of ben ik verkeerd? Nee, nee, je, je zit er juist in, maar dat is, het, is, het loopt anders als, als dat ik naar het vereniging stap en zeg: van, uh, wilde jij mijn bier? Hè? Meestal gebeurt het andersom. Dus als brouwerij weten ze u zeer snel te vinden ja. uh, als sponsor. Hè? Ja, tuurlijk. Um, en in het begin, ja, oké, okay, dan. Oh ja, ik sponsor, ik sponsor. Mm -hmm. uh, maar dan duurde dat ik door van: ja, ik sponsor u wel, maar eigenlijk. Uh, schenkte jij mijn bier niet of weet mm -hmm. ik wat. En dan heb ik toch wel uh, een klik gemaakt en heb gezegd van kijk, ik wil, uh, ik wil iedereen op uh, welke manier dan ook sponsoren uh, als er tegenover staat dat je weliswaar eventueel in beperkte mate mijn bier aanbiedt tijdens uw evenement. En uh, sinds dat ik dat doe, vind ik wel dat ik meer bij de verenigingen uh, binnen en ook wel geapprecieerd word, ja. sowieso. Uh, mensen denk, uh, gaan, gaan echt wel ondervinden van ah, oh, het werkt. Want ik lever dan dat bier maar ik pak de overschot ook terug dus eigenlijk is er nooit geen probleem mee uh, dat ze zeggen ja dan blijven we in een bak brixius zitten we hebben niet van afgeroken, of weet ik wat dus dat is er allemaal niet en dat vind ik wel een, een goede manier om in de verenigingen eigenlijk een beetje voet aan te krijgen ja. ja en het wordt graag gedronken ook hè? wel ja als ik als ik, als ik, als ik kijk naar, de, naar de omzet mag ik als hobbybrouwer uh, zeker en vast uh, niet klagen um, het is ook zo, het probleem is natuurlijk, omdat ik in kleine oplages brouw, uh, ja, ligt de kostprijs voor mij ook hoger dan uh, in een Dat, dat wil dat, dat ik juist vragen, want als ik ja. uh, tegenwoordig aan zee, of waar dan ook, laten we ons bij het uh, biertje houden, waar dat we het er straks al over hadden, uh, als ik dat bestel, dan uh, ben ik op sommige plaatsen 5 euro tot 6 euro al kwijt voor een biertje. Maar ik merk bij briksjes. Probeer je dat toch ja. onder controle te houden? Ja, dat is wel zo. Ja. Ja, ik probeer op alle vlakken, eigenlijk de, de, de, de aankoopprijs voor de, voor de mensen die mijn bier gaan verdelen, probeer ik echt wel laag te houden door um, ja, uh, in, in, in kratten, bijvoorbeeld met plots van mijn bier, in kartonnen dozen te steken, steken het in plastieke kratten. Dat scheelt een kartonnen doos, ik weet, een kartonnen doos misschien niet veel, maar uiteindelijk ook wel. Uh, dat zijn zo van die zaken. Ik probeer ook veel rekening te houden met uh, het waterverbruik, het gasverbruik, recuperatie van warmte. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren achter de schermen die mensen totaal niet zien. Maar daar ben ik wel heel erg mee bezig. Ik ja, weet ja. nog... Uh, en ik denk dat ik nog een flesje staan heb. Ik weet nog je allereerste flesjes. Die apothekersflesjes. Ja. Ik vond dat geweldig, maar ook ja. dat is een kostprijs waar je naar hebt moeten kijken, waarschijnlijk. Wel... <laughs> Eigenlijk, ik had een palet besteld en dat ging allemaal goed. Um, en ik kwam mijn tweede bestellen en ik kon geen meer bestellen, want het was er niet meer. En ik was redelijk verwonderd van, hoe komt in ganz Europa niet, hè? Ik kon <lacht> nog een palet uit Zwitserland toe te komen, maar ja, dat, dat is geen doen. Nadien ben ik erachter gekomen wat dat kwam. Dus eigenlijk, uh, die, de brouwerij, wacht, VD, oh, het, het, het uh, Tilrode, <lacht> VDB, nog iets, die brouwde die flesjes, hè? En ik denk dat die mensen er niet beter op gevonden hebben als de hele voorraad gewoon op te slagen. Omdat die niet zo dikwijls geproduceerd worden, die flesjes. Dat zijn lijnen, hè. Mm -hmm. Dus dat is geen continue lijn die loopt. Dus die, die brouwen een batch van, laten we zeggen, misschien 200, 300 paletten. En dat is het. Uh, en ik denk dat dat een beetje de reden is. Want die brouwen, uh, die nog altijd in die flesjes. Dus ik denk, ja, die zijn ook veel kapitaal. Maar ja, wij, wij, wij, wij hebben ook het voordeel dat we het nu uh, niet in de glasbak moeten werpen. Uh, nee, maar uh, er is een, een, een zijnoot. Uh, als je goed kijkt op mijn etiket, stond er wel degelijk een wegwerp. Uh -huh. um, langs de ene kant, omdat ik dat doe, betaal ik ook veel meer accijns op mijn bier, omdat ik ingeef in dat ik wegwerpflesjes ja. gebruik. Ja. Ja. Maar als ik erop zet uh, dat, het, uh, dat het eigenlijk leeggoed is, gelijk uh -huh. in, in, in, in de volksmond, uh, en ik vraag leeggoed, want dan moet dat wel doen, ja, hebben de mensen ook het recht om terug bij mij te komen en te zeggen hier is jullie goed. Ja. Dus ik betaal de mensen dan 10 cent terug. Ja, oké, okay, dat, dat zal dat wel, geen enkel probleem. Maar ik zit er om een duur mee. Een no hoop <lacht> dat wilde je niet weten. Ik heb dan ooit ene keer zo wat flesjes bijgehouden in, de, in het opzicht van ah, ik ga die terugkuisen en ik ga die hergebruiken. Ik heb uiteindelijk bij stuurcontainers en weer van die Ik heb 500 kilo glas van mij doen flesjes. Ik zei: Deze gaan wij niet meer doen. Nee. Eh, dus um, de meeste ik erop voor mij is het wegwerp. Moet ze, eh, ik vraag geen, geen uh, statiegeld, uh, maar je mocht ze ook niet terugbrengen bij mij, want ik ben er niks mee. Uh, maar het zijn natuurlijk wel de gewone uh, Steiny flesjes, noemt dat. En vele brouwerijen, waaronder de bekendste natuurlijk is Duvel, eh, uh, die gebruiken die flesjes. Het zijn identiek dezelfde flessen. Uh, ik werk ook met uh, verwijderbare etiketten. Vroeger uh, bestond dat niet. Dus dan waren alle etiketten waren toen stickers. Ja. En die kregen ook de wasmachines bij Moordgat, die kregen die stickers er niet af. Uh, maar nu gaan die er wel Nu op, hebben ze hè? daar geen probleem, nee, mee. Hebben ze geen probleem mee. Dus eigenlijk is dat een goede zaak voor Moordgat, want die krijgt gratis lesjes binnen hè, van, nou, van mij. Uh, maar ik, ik, kan, ik kan geen uh, kuismachine zetten hier, nee, dat, dat is onbetaalbaar niet. ik krijg nooit een milieuvergunning hier in het centrum Kruijbeek om een kuismachine te zetten van, uh, voor flesjes dus dat is eigenlijk voor mij een onbegonnen zaak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 Where you can see Our troubles are all the same You wanna be where Everybody knows your name Low mm. of bed Mr. Coffee's dead The morning's looking, morning's looking bright And your shrink ran off to Europe And didn't even write And your husband wants to be a girl There's one place in the world where everybody knows your name. And they're always glad you came. You wanna go where people know, people are all the same. You wanna go where everybody knows your name. Ondernemend kruidbeken. Wens je prettige feestdagen. Oh, ho, ho, ho. En daarmee zijn we aan het eh, midden van Kruidbeken toegekomen. Daar is ook de plaats waar eventueel mensen kunnen langskomen voor een biertje te kopen. Of bij ons thuisbeelden. Ja. Ja. Ja. ja, het zit er van vooruit een winkel, omdat ons hey, Sandra vroeger een bloemenwinkel had en had die nog een tweedehandswinkel uh, maar eigenlijk is de deur wel vast. Hè. Uh, wij hebben van in het begin besloten van... Ik, ik ben wel een brouwerij, maar ik ben, ben geen winkel. Nee. Um, dus als, als mensen bij ons een bier willen, willen komen kopen... Uh, ja, natuurlijk, uh, wij houden ze sowieso ook aan. Wij verkopen het bier ook bij, uh, bij Drankencentrale De Keersmaker ja, okay. en hier in De spar. Uh, maar als het dan toch niet past, uh, of ze willen iets speciaals hebben dat kinderen ook niet ter beschikking is, dan zijn ze sowieso bij ons wel welkom. Uh, als we ons eerst eens gecontacteerd hebben, of ze bellen aan. En met chance zijn we thuis. En als we tijd hebben, gaan wij die uh, natuurlijk bedienen. Ja. Uh, we zijn bijna aan het einde gekomen van uh, dit uh, gesprek. Maar toch nog even kort, Daniel. Je hebt het al een paar keer gezegd. Ik heb een goede vrouw. Nogal wel. Is er nog tijd voor iets anders buiten je werk? En hobby's en uh, het brouwen, sorry? Wel, dus ik herhaal het nog eens. Hè. Doordat ik van mijn bijbureau mijn hobby aan het maken zijn, pas op, we zijn er nog niet, ik ben er aan het werken. Um, komt dat terug hè, of moet dat terugkomen? Afgelopen zomer zijn we een, uh, een week naar Sicilië geweest. Uh, dat was zeven jaar geleden dat we in de zomer zijn weg geweest. <laughs> dus dat is niet goed. Hè. Dat besef ik ook dat dat, dat, dat eigenlijk niet klopt. En uh, daarmee hebben we er wel gezegd, hè, van, joh, dit, uh, dit kan op die manier niet hè, verder. Dat is niet de bedoeling geweest. Dus het, uh, ik wil terug uh, de, de druk met van, van het vat af, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. hè. En, en terug en, met uh, plezier ja. achter de ja, Ik heb het altijd poten. plezier gedaan, zo, sowieso. Het, het, het is niet dat ik tegen mijn goesting opstond en zeg van, oké, okay, ik ga hier even een brouwdag van 12 uur doen op een zaterdag. Zeker en vast niet altijd volle goesting. Maar ik merk wel dat er nog de andere dingen schoten over. En dat is niet goed. We nee. moeten andere dingen ook nog kunnen doen. En, uh, en daar werken we nu aan. En ik hoop er eigenlijk van die wordt toch wel een stuk in te slagen. Ja. En dan gaan we terug naar het begin van uh, dit gesprek, toen ik het uh, heel even had over de microbrouwerijen die als paddenstoelen uit de grond schoten een aantal jaar geleden. Gelukkig is dat wel wat uh, afgeremd nu. Um, een algemene vraag. Ik denk dat uh, alleen jij, Daniel, uh, daar een perfect uh, zicht op hebt. Um, hoe ziet de toekomst van het Belgische bier eruit? Hm, dat is uh, een hele goede vraag. Hè? We zien natuurlijk dat uh, alcoholvrije bieren zijn echt wel in een opmars zijn. Ja. En uh, het is voor, een, voor kleine brouwerijen of, of microbrouwerij, of hobbybrouwerij, zoals ik is dat eigenlijk onmogelijk om een alcoholvrij bier te maken. Het zou nog lukken om een alcoholarm te maken. Er zijn gisten voor om dat te kunnen doen. Maar de technieken daarvoor zijn eigenlijk uh, ja, te duur, en te, de toestellen te duur, en, uh, om dat te kunnen verwezenlijken. Dus die markt zal zeker en vast om de, om de kleine hobbybrouwerij voorbij gaan. Uh, het enige waar wij ons kunnen, kunnen focussen, dat is eigenlijk uh, ja, de bieren, uh, die, die, de trippels, de quadruples, de degustatiebieren, zal ik ze maar noemen. Hè. Want de pils, ja, dat kun je ook niet echt... Allee, ik heb nu wel, er straks had het smakbier genoemd. Dat is eigenlijk een pils, dat is echt een pilsrecept, sowieso. Maar dat is daar gist op fles. Uh, ik heb het geprobeerd om het te satureren, dat wil zeggen CO2 toevoegen op een vat. Uh, dat lukt soms wel, dat lukt soms niet. Dat is zeer moeilijk, omdat ik niet constant de juiste parameters kan blijven hanteren. Op fles kan dat wel. Dus de smakbier was eigenlijk wel een succes, want ja. veel mensen mochten het wel. Uh, dus dat is iets wat ik, dan in de, dat ik volgend jaar wel in uh, mijn assortiment kan opnemen. En dat is een bier van, van 5,6 graden. Ik kan het misschien nog iets gesloten zakken of 5,2. En dan moet ik het dan misschien weer een beetje toegankelijker mm -hmm. uh, voor mensen uh, die, die dan toch zeggen, niet te veel alcohol voor mij, maar echt alcoholvrij, die markt zal, zal bij ons uh, jammer genoeg uh, als niet ik, op komen. Als, als ik tussen de regels uh, mag lezen, dan denk ik dat we Brixius bij de degustatiebieren gaan moeten plaatsen? Ja, ik denk uh, niet alleen, uh, alleen Brixius, ik denk uh, vele bieren eigenlijk hè, op die manier. Natuurlijk, je hebt, je hebt, een, je hebt een aantal vaste merken. Hè. Je, hebt, uh, je hebt de duvel, uh, ja oké, okay, dat, dat, dat, dat zijn standaards in cafés. Uh, je vindt eigenlijk in België geen enkel café waar ze geen een duvel schenken, ik zou maar ja. zeggen. Maar alle, alle speciale bieren, als je in een, uh, je in een café of, in, of een taverne gaat, waar ze toch wel wat speciale bieren schenken, like een La Trappe en dergelijke, ja, dat zijn allemaal wel een stuk degustatiebieren. Er gaat er één, 2, 3 van drinken en, en daar hou het dan ook wel op. Maar voor mij is dat best oké, okay, want dat wil zeggen dat, dat de verkoop een beetje mindert en moet ik ook wel minder brouwen. Nu, uh, en dat is allerlaatst ik, ik kan hier uur, Ja, we kunnen blijven. Ja, buur, ja ik, kan, jou, geen ik, kan, probleem. ik kan hier... Al <laughs> ik, ik kan hier uren over doorgaan, <laughs> maar uh, uh, de vragen die ik over bieren had, moet ik nu toch wel vandaag aan jou stellen. We zijn ook een cultuur van, van mensen die graag bieren van het vat drinken. Dat zit er niet in voor Brixius. Jawel, jawel, jawel. Um, maar je hebt, je hebt twee soorten uh, bieren op vat. Hè. Je hebt, uh, je hebt uh, bieren die herhist zijn op vat. Dus dan ga je eigenlijk hetzelfde laten gebeuren in dat vat. als dat er in een flesje gebeurt. Dus je gaat dat bier in dat vat doen. Je gaat, je gaat er suiker bij doen, je gaat er bottelgist bij doen, dat gaat terug beginnen gisten. Die CO2 kan niet weg, mm -hmm. dus die gaat zich binden met dat bier. En dan gaat je dat kunnen, kunnen tappen. Uh, gaat dat meer normale tapinstallatie, gelijk dat je kent van de Stella en dergelijke, dat gaat moeilijk worden, want er zijn mm -hmm. van die uh, kleine taps, uh, van die uh, tafeltaps, zal ik maar zeggen, die er perfect op uh, afgestemd zijn om dat te kunnen doen. Dus dat kan wel. De andere, is wat ik straks vertel, is zeer moeilijk. Dat gaat je, eigenlijk, je gaat dat niet laten, uh, laten hergisten op dat vat, maar je gaat eigenlijk CO2 toevoegen aan het bier en dat is satureren. En het, uh, het belangrijke, er zijn drie, drie parameters die er heel belangrijk zijn, is temperatuur, druk en tijd. En die moeten eigenlijk continu hetzelfde zijn. En dat is eigenlijk met een hobby, voor een hobbybrouwer is dat zo moeilijk, omdat ja, temperatuurschommelingen gewoon door de natuur al alleen. Hè. Uh, drukverschillen kunt je ook al beginnen krijgen. Uh, dus eigenlijk, ik heb het geprobeerd. Ik heb het twee jaar geprobeerd. En laat ons zeggen dat ongeveer een vierde van de fouten waren perfect goed. Lekker, hè? Op de platenbeurs ja, heb lekker. ik het getapt. Ja, daar, had ik, daar heb ik vier fouten uiteindelijk aangesloten gehad waarvan er drie fouten goed waren. En één vat heb ik echt niet kunnen tappen, omdat het niet goed was. dat uh, zijn dingen? Oké, okay, ik heb het geprobeerd. Ik weet hoe het werkt, maar ik heb de installatie niet. Ja, dus voilà, okay. dan houden we het op. Oké. Okay. <laughs> ik zeg het, we kunnen uren doorgaan, maar we moeten het jammer genoeg afsluiten. En dat doen we dadelijk met het Dilemma. 40 hours got me going out my mind. 65, you know where I'm going Guess I really went and messed it up again Now my baby's goner than the Tulsa wind Judging by the stone sober state I'm in Need to crack one wide open Somebody pour me a drink, somebody pour me I might have found my future love But you should probably buy her one Somebody pour me a drink Somebody pour me a smoke I'm back. Ondernemend Kruibeken. Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. Op het einde van zo'n uurtje radio maken vandaag met Daniel Brijs van Brouwerij Briexjus heb ik hier weer tien dilemma's. De vastluisteraars die weten al welke vragen er komen. Gelukkig weten de ondernemers dat niet. Ik krijg dan altijd van die boze blikken naar mij gericht van... Uh, waar ga, mee, het vallet wel mee, Vallen we wel mee. Waar gaat hij naartoe? Ik ben, ja. bij, begin al bang, bang te worden. Maar de, het eerste dilemma lijkt me uh, geweldig uh, makkelijk te zijn, want... Uh, wat drink je het liefst, bier of wijn? Goh, ja man. Laat ons, dat, uh, ja. uh, laat ons die vraag skippen vandaag. Inderdaad, ja, ja, misschien wel. Um, in huis, dan heb ik het over de tweede vraag. Heb je daar het liefste bloemen of planten? Lekker bloemen. bloemen. Ja. Ja. Koop je soms een bloemetje? Ja, veel. Ja, voor dat... jezelf? Of? Nee, nee, nee, nee, nee voor Sandra. Hè. Voor ah, Sandra? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Zijn dat dan rozen voor Sandra? Oh, nee, nee nee ja, ja, soms wel, hè. maar ik ken eigenlijk ja, uit een tijd dat ze die bloemenwinkel had. Ik ging dan dikwijls mee naar de bloemetandel en ik weet welke bloemen als ze dikwijls kocht als ze zelf schoon vond Dus ik kan dat blijven aan het okay. Dus als ik nu naar de winkel ga, is dat die bloem, die bloem, die bloem. En dat is als kolen. Goed. goed. Um, in het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ik wil dus zeggen dat ik uh, een rots bijdraag. Een Ofwel? rots. Fantastisch. Nee, nee ik vind het uh, belangrijk dat, uh, dat de token verdient. Ja. Als ik met de wagen rijd en ik heb de keuze tussen een SUV en een personenwagen, welke wagen kies je dan? Wel, ik SUV. Um, en ik kan wel zeggen, een brouwerij, het kunnen met een personenwagen echt niet veel doen. Ja. <lacht> Mocht er tijd zijn voor de sporten, ga je dan kiezen voor een groepssport of een individuele sport? individueel ja. individueel ja. Ik nodig je bijvoorbeeld uit op een, uh, op een etentje, hoe zou je dan liefst de dresscode hebben? Is dat casual chic of gewoon casual casual? Gewoon casual casual, ja. En als we dan uh, gaan eten, waar kies je dan voor? Stoofvlees friet of een chic diner? Dat mag een chic diner zijn, <laughs> dat ja, mag... ja, ja, ja. dat mag zeker weten, ja ja ja. En nog een laatste vraag, maar ik denk dat ik ook daar het antwoord op ga weten. Qua huisdier, wat zou je kiezen? Een kat of een hond? <laughs> we zijn ondertussen dan zo'n vijfde of zesde bordeaux door aan het Dus het zullen honden zijn, denk ik. Ja. <laughs> Daniel, mag ik je van harte bedanken voor dit fijne gesprek. En eh, uiteraard zien we elkaar op één of ander feest zeker en vast terug. Dat zal niet aanbreken. Merci.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 Before the boat had hit the water, the whale's sail came up and caught her, all hands to the side, harping and then fought her when she dived down low. <gasps> Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.